Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Ammoniumnitraat zou de explosie in de Libanese hoofdstad Beirut hebben veroorzaakt. Dat melden Libanese media. Het explosieve materiaal, dat wordt gebruikt in kunstmest... en als grondstof voor springstof in de mijnbouw... zou jaren geleden in beslag zijn genomen en in de haven zijn opgeslagen. Er zijn nu zeker 70 doden gemeld in Beirut en meer dan 3000 gewonden. Onder de gewonden zijn vijf Nederlanders die betrokken zijn bij de Nederlandse ambassade in Beirut. Het gaat om twee medewerkers en drie partners, al dus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. Na Rotterdam heeft ook de gemeente Amsterdam de noodverordening gepubliceerd... voor de mondkapjesplicht op drukke plekken die morgen ingaat. De gemeentes hebben de noodverordening gepubliceerd... die mondkapjes op drukke plekken in de stad vanaf morgen verplicht... Dat betekent dat bezoekers bepaalde straten en winkelstraten in het centrum en overdekte winkelcentra moeten verlaten wanneer ze geen mondkapje dragen. Ook kan er een boete volgen. Het Amsterdamse Studentenkorps stopt met de ontgroening van nieuwe leden nadat vier van hen positief zijn getest op het coronavirus. Ook in Rotterdam nemen de zorgen toe om de nieuwe besmettingen bij twintigers. Het RIVM constateert een verdubbeling van het aantal positief geteste personen, met name bij jongvolwassenen. Volgens de GGD vormen de introductieweken een besmettingsrisico. De Stichting Garantiefonds Reizen biedt nu ook garantie op reizen die na 16 maart 2020 zijn geboekt en vanwege corona moeten worden geannuleerd. Alle vouchers die in 2020 door SGR aangesloten reisondernemingen worden uitgegeven, zijn nu gegarandeerd. Ook als een reisorganisatie failliet gaat. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend helder en blijft het overal droog. Het koelt vanaf af tot een graad of twaalf. Morgen flink veel zon. Het wordt 23 graden in het noordwesten en 29 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het.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 What we care 재미, mee naar het experiences ma filtruipt